In het Maastad-ziekenhuis in Rotterdam zijn opnieuw vier patiënten overleden die de multiresistente bacterie hadden opgelopen, waarmee het ziekenhuis al zeker sinds september vorig jaar te kampen heeft. Eén van de patiënten lag op de brandwondenafdeling, waar de bacterie tot nu toe niet was vastgesteld. Het aantal bevestigde besmettingen is nu opgelopen tot 70. 25 patiënten zijn overleden. De politie houdt een proef met het op straat afnemen van vingerafdrukken.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 maar er is nog maar 200 miljoen binnen. Landen als Frankrijk, Italië en Denemarken krijgen van de hulporganisatie kritiek... omdat ze niet of nauwelijks bijdragen. In Somalië, Kenia en Ethiopië lijden meer dan 10 miljoen mensen honger... door de extreme droogte in het gebied. Uruguay heeft zich dankzij oud-Ajaxid Luis Suarez als eerste geplaatst voor de finale van het voetbalkampioenschap van Zuid-Amerika. In de halve finale tegen Peru scoorde Suarez kort na rust twee keer. In de finale van de Copa America treft Uruguay de winnaar van de wedstrijd Paraguay-Venezuela. Het weer vanochtend droog, maar vanmiddag buien mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio in Journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Het is woensdag 20 juli. Goedemorgen. Westerse landen moeten meer hulp bieden aan hongerend Afrika. U hoorde dat. Ook zo'n moviop zegt dat We vragen staatssecretaris Ben Knapen voor ontwikkelingssamenwerking straks of Nederland nog iets extra's gaat doen. Knapen was gisteren in Kenia en komt vanochtend aan. Lijkt zicht op een oplossing voor het probleem van de Amerikaanse staatsschuld. Ilke Bos van Rozentuil vertelt zo over republikeinse en democratische senatoren die nu samenwerken. En Murdoch en consorten zijn gisteren verhoord in verband met het afluisterschandaal in Groot-Brittannië. Kenner van de Britse media Ronald van der Krol luisterde mee en geeft commentaar. En vandaag is premier Cameron aan de beurt. Hij zal met een verklaring komen. Correspondent Arjen van der Horst vertelt zo meer. We proberen wat te weten te komen over die vier Nederlandse hackers die zijn gearresteerd bij de internationale politieactie. Redacteur Gezondheidszorg. Grinke van de Brink heeft het laatste nieuws over het Maastad ziekenhuis... en sprak de nabestaanden van overleden patiënten. En er wordt steeds meer geklaagd over webwinkels. De consumentenautoriteit heeft de klachten verzameld en geeft advies vanochtend. Vierdaagse gaat vandaag richting Wiegen. De Tour gaat serieus de Alpen in. En daar staan trouwens de eerste Nederlanders al op de Alp Dues. Het naar boven rijden verloopt niet altijd even soepel. De BOVAG helpt op de hellingen. En dan moeten eigenaars van campers ook nog eens extra goed opletten. Franse dieven hebben het op hem voorzien. wordt u meer over dit Radio 1 Journaal tot half. 10. Kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter voor uw vragen en opmerkingen naar NOS Radio 1. In Nederland zijn tijdens een grote internationale politieactie vier leden van de hackersgroep Anonymous opgepakt. Ook in Amerika en Engeland zijn mensen aangehouden. Het gaat in totaal om 21 verdachten. Het nieuws van de aanhoudingen werd bekendgemaakt door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Ze worden verdacht van samenzwering en het opzettelijk beschadigen van beveiligde computers. In Amerika werden de 16 verdachten in verschillende staten tegelijkertijd opgepakt. Simultaneous raids driven by the US Attorney's Office in San Jose, California. Armed with search warrants, agents hit six homes in New York along with locations across the country. Seizing hard drives and computer accessories. Ja, computeraccessoires zoals harde schijven zijn in beslag genomen. Volgens justitie in de Verenigde Staten zou de hackersgroep achter de cyberaanvallen zitten op de betalingssite Paypal. En de kredietkaartmaatschappijen Mastercard en Visa. Die de transacties te verzorgen voor de klokkenleiderssite Wikileaks. Een lid van Anonymous over die cyberaanvallen. Dat proces is, is the equivalent van een sit Het is niet anders dan de woolworths civil in 60s. Hij vergelijkt de daden van Anonymous met die van mensenrechtenorganisaties in de jaren 50 en 60, die toen in opstand kwamen tegen de rassenhaat. Het verschil is volgens hem dat de hackersgroep meer macht heeft. De van Anonymous is dat is, is we de op het internet Eén keer met de vingers knippen en de site is verdwenen, al dus Anonymous. Van de vier die volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie in Nederland zijn gearresteerd, is nog niets bekend. Het Rotterdamse Maastad ziekenhuis zijn opnieuw vier patiënten overleden die de multiresistente bacterie hadden opgelopen. Waarmee het ziekenhuis al maanden kampt. In totaal is nu bij 70 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn. 25 patiënten zijn overleden. Een dochter van een van de overleden patiënten. Op een gegeven moment kwam ik binnenlopen... en dan zaten ze bij de bloed te prikken zonder handschoenen aan. Dat ik ze erop heb gewezen van... Uh, hallo, je moet wel handschoenen aan bij mijn moeder. Ze leggen hier niet voor niks in de isolatie. Ja, maar ja, ik kan niet zo goed een ader vinden. Dus zonder handschoenen gaat dat beter. Ik zei, ja, maar dat mag helemaal niet. Ja, maar ik heb mijn handen wel gewassen. En nou, en dan liep er in het begin, zeker toen ze nog niet zo heel erg ziek was... liepen ze helemaal gewoon zo naar binnen. En ik zei van, jullie moeten je toch omkleden? Sst, niks zeggen. Voordat haar moeder in quarantaine werd geplaatst... mocht ze door heel het ziekenhuis lopen. Terwijl de multiresistente bacterie bij haar toen al was vastgesteld. Opnieuw haar dochter. Gewoon op zaal lag ze. En ze liep heen en weer overal. Ze mocht, uh, ja... Beneden, ze zat de visio en uh, naar de kapper ging ze. En ze liep bij iedereen de zalen binnen. Want ja, ze lacht natuurlijk al ook een poosje. En ja, op een gegeven moment ja, dan ga je toch wat meer mensen leren kennen. Een ander slachtoffer liep de resistente bacterie op na een longoperatie. Die operatie verliep goed. Maar de dag daarna werd de bacterie door het Maastad ziekenhuis bij de man geconstateerd. Antibiotica hielp niet, de man overleed. De nabestaanden begrijpen er niks van.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 In de Syrische stad Homs zijn gisteren zeker tien doden gevallen. De afgelopen paar dagen kwamen in de stad al zo'n vijftig mensen om het leven. Volgens demonstranten schoot de regeringstroep op een grote groep mensen... tijdens een begrafenis van slachtoffers van een eerdere protestactie. Op amateurbeelden is te zien hoe honderden mensen in Homs... plotseling in paniek wegrennen. Het lacht naar! Het lacht naar! Het is dus een begrafenis, ze schieten zomaar die honden, roept deze man. Op andere beelden, bij de begraafplaats zelf, is duidelijk te zien hoe nabestaanden worden beschoten. De de bij het neerslaan van betogingen in Syrië zijn volgens mensenrechtenorganisaties... de afgelopen maanden zeker 1600 mensen om het leven gekomen. Sinds gisteren is het CDA weer de grootste fractie in het Limburgse parlement... Provinciale statenlid Harm Euringa van de PVV... stapte namelijk met onmiddellijke ingang uit de fractie. Dat gebeurde om hem mauverende redenen, zo maakte hij bekend. Meer wilde hij niet zeggen. Euringa gaat als een eenmansfractie verder... zegt politiek verslaggever Jean van Hoof van de Limburgse Omroep L1. Dat is altijd een eeuwige discussie als mensen uit een fractie uh, stappen. Uh, ja, geven ze hun zetel op of niet? De meeste kiezen voor behoud van hun zetel. Dat doet Uringa nu ook. En hij zei ook tegen mij, ik voel me ook op geen enkele manier bezwaard dat ik dat doe. Want ja, uh, het is mijn zetel, ja. ja, Het opstappen van Uringa komt totaal onverwachts. Van Hoofd vertelt wat Uringa erop had te zeggen ja, ik ben iemand die in de politiek graag uh, voorstellen uh, inhoudelijk wil beoordelen. En niet uh, politiek, met andere woorden, oh, komt een voorstel van de oppositie. Als het goed is, moet je het overnemen. Nou ja, het zijn wat aanwijzingen dat hij blijkbaar uh, ontevreden was... Uh, over de koers die de PVV-fractie uh, mm -hmm. uh, op een aantal punten uh, volgde. En ja, zelfs zo ontevreden dat hij uh, uit de fractie is gestapt. President Allende van Chili is in 1973 niet door militairen van generaal Pinochet gedood. Uit nieuw onderzoek van zijn stoffelijke resten blijkt dat hij zelfmoord pleegde. In 1973 werd de linkse regering van Salvador Allende omvergeworpen... tijdens een militaire koep onder leiding van generaal Pinochet. Allende pleegde na een bestorming van het presidentieel paleis door troepen van Pinochet... zelfmoord met een geweer, al dus een van de onderzoekers. De gun was op een volledig automatische ja. position. So in die position, de gun fietst op een rate van 10 bullets per seconde. Volgens de dochter van Allende komt de conclusie van het onderzoek overeen met wat de familie altijd al heeft gedacht. Mijn vader heeft onder extreme omstandigheden zelfmoord gepleegd, zegt ze. Presidente Allende, op 11 september 1973. Ante de Ze voegde er nog aan toe dat de familie kalm is. Volgens haar tast de zelfmoord niet de waardigheid van Allende aan, maar bevestigt het juist de waardigheid van de oud-president van Chili. De beurzen dan gisteren weliswaar geen feest op het Damrak, maar wel wat optimisme. De AIX herstelde zich weer iets van het verlies van de laatste dagen. De beursindex sloot met een winst van bijna 1% en ook de beurs in New York sloot met winst. De Dow Jones steeg ruim anderhalf procent. Beleggers waren vooral positief gestemd aan toespraak van president Obama. My hope is that they tomorrow are prepared to start talking Turkey and actually getting down to the hard business of crafting a plan move dit forward. in tijd voor de august 2 deadline deadline die we forward. Obama heeft het over zes democratische en republikeinse senatoren... die aan een gezamenlijk plan werken. Er zit dus wel schot in de onderhandelingen... over het terugbrengen van de Amerikaanse staatsschuld. De technologiebeurs Nasdaq profiteerde er ook nog van... en sloot gisteravond anderhalf procent in de plus. Dan naar Japan, daar zijn ze alweer druk aan het handelen. Nikkei-index doet het goed, ruim een plus... Uh, ruim een procent in de plus. Ja, dus zo is dat. Dus nou, 1 procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Surf dan naar nos.nl slash 1 Dit is het NOS Radio 1 journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tien over zes geweest. De nominaties voor de prestigieuze muziekprijs... de Mercury Prize zijn in Londen bekendgemaakt. Naast Elbow, Jake Blake en PJ Harvey... is natuurlijk Adele voorgedragen. Dit maar voor het tweede... Album. Dat heet 2121. Uh, 21. De Mercury Prize wordt sinds 1992 jaarlijks uitgedeeld aan een Britse of Ierse artiest. Shortlist is samengesteld door muzikanten, producenten en muziekjournalisten. En de winnaar wordt op 6 september tijdens een awardshow bekendgemaakt. Alle Set fire to the rain, hoorde u van Adele. Ze is voorgedragen voor de Mercury Prize. Voor het debuut, uh, 19, dat album was Adele ook al genomineerd. Ze verloor toen in 2008 van Elbow. En wie weet, redt ze dit jaar wel. 17 minuten over zes. Wij gaan naar Joris van der Kerkhof. Die is op camping Vossendijk en dat heeft natuurlijk alles te maken met de Vierdaagse. De eerste Vierdaagse lopers zullen de stramme spieren inmiddels alweer wel in beweging hebben. Dag 2 is begonnen. Hoe is het daar bij jou, Joris? Ik moet even de telefoon, heel snel. Wij gaan proberen hem alsnog te bereiken, want... Ik geef dat de lijn niet helemaal best was, maar nu wel. Joris van der Kerkhof op Camping Vossendijk. Hoe is het daar bij jou? Ja, het is een beetje intiem. Als je hier op de camping zit, op de plek uh, waar de gasten mogen uh, zitten... als er uh, een voetbalwedstrijd gespeeld wordt, in de dugout. En dan zit je ook net achter een tent. En in die tent is iemand uh, licht aan het snurken. En een tent verderop uh, is al uh, drie kwartier, zeker drie kwartier lang een wekker aan het afgaan, Dan begrijp ik van de buurman dat deze wekker afgaat omdat de meneer die in de tent zit het niet meer zal lukken om vandaag te gaan starten. Had een bloedblaren en hem werd geadviseerd om vooral niet meer te starten vandaag. Dan is die afvallen 1210. Want gisteren zijn er 1209 mensen afgevallen en dan zouden er vandaag wat zouden er vandaag nou iets minder dan 40.000 van start gaan. Dat moeten we dan nog zien. Dat is hier twee kilometer vandaan de uh, start op deze camping. Uh, het is wel uh, bijzonder om te zien, uh, Lara. Uh, honderden mensen die hier bij elkaar uh, liggen op tentjes. Heel dicht bij elkaar. Het is een speciale vierdaagse camping. Dus op een, uh, op een voetbalveld of op twee voetbalvelden. Uh, het, is, het heeft niet heel erg hard geregend, Maar al die tenten zijn toch wel een beetje vochtig. En ik zou zelf denken van... Is dit nou toch heel erg fijn? Nou, dat was de meneer naast mij ook. En die zei: van uh, toen, toen hij net, uh, net, net voorbij liep. Ik ben een beetje slechthorend, maar vannacht om drie uur werd ik wakker van mensen die de 50 kilometer wilden gaan lopen... en die waren gewoon heel hard met elkaar aan het overleggen... over wat ze vandaag allemaal zouden gaan doen. Hij legde mij ook uit waarom deze lijn eh, niet goed zou, zou werken. Want iedereen gaat aan het begin van de tocht een beetje met elkaar bellen... van hé, hey, waar ben jij, waar ben jij? En dan zijn gewoon alle telefoonlijnen ook ah, al okay. te bezet. Ja, en, en, en hoe zit het met de spierpijn? Want ik zie wat wandelaars die Twitter en op Facebook schrijven... dat ze heel veel spierpijn hebben, van, van beeld tot teen... Heb je daar al wat over gehoord? Nou, visualiseer dat maar, hoe dat dat dan uitziet. Uh, dan komen ze hier uh, voorbij lopen. Sommigen uh, ingetaped uh, met hun, uh, hun voeten. En dan zeggen ze heel hard dat dat preventief is. Anderen uh, komen voorbij gelopen. Uh, benen die absoluut niet echt meer goed voor elkaar uh, te zetten zijn. Uh, dat, dat, doet, dat doet heel erg zeer. Maar de glimlach bovenop het hoofd uh, zorgt er dan voor uh, dat ze dan toch denken van, nou, we gaan heel erg uh, doorlopen. Er is één probleem geweest gisteren. Gisteren was er regen uh, voorspeld en dan neem je En een beetje kou, dan neem je warme kleding mee. Uh, Toen vertelde net iemand uh, dat hij zelfs mensen had gezien met een uh, wolle trui. Nou, daar kreeg hij het zelf al benauwd van. Naast zo'n trui neem je dan je regenjasje mee en dan wordt het warm. En dan ga je zweten. En dan heb je te weinig water bij. En daar zijn uiteindelijk wel wat mensen onwel van geworden. Uiteindelijk zijn er zes mensen in het ziekenhuis terechtgekomen gisteren. En Vandaag is het helderder. Dat wil zeggen, het is vooral niet helder, want het is heel erg bewolkt. En dat betekent dat het niet zo warm is en een klein beetje gaat regenen. Dat vinden de meeste mensen gek genoeg, denk ik, toch wel prettig. Ik ben benieuwd hoe het opstaan ze vergaat en het lopen vandaag. Joris van de Kerkhof doet verslag vanaf de Vierdaagse in Nijmegen vanochtend weer. Gisteren werden voor het eerst in Groot-Brittannië de hoofdpersonen in het afluisterdrama rond de tabloid News of the World gehoord. In het Britse lagerhuis werden de hoofdverantwoordelijke, waaronder Rupert Murdoch en zijn zoon James aan de tand gevoeld. First of all I would like to say as well just how sorry I am and how sorry we are. It's a matter of great regret of mine, my father's and everyone at News Corporation. Well, of course, um, I have regrets. I mean the, the idea.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 Because I was asked to. You were asked to win the back door of number 10? Yes. Why would that be? To avoid photographers in the front. I imagine. I I don't know. I was asked. Murdoch gaat ervan uit dat hij via de achterdeur naar binnen moest om fotografen te ontwijken. En niet alleen premier Cameron vroeg om om langs te komen. Ook bij oud-premier Brown ging Murdoch regelmatig op de thee. Via de achterdeur. I have been asked also by Mr. Brown many times. Through the back door. Yes. Via de achterdeur dus. Op bezoek bij Britse premiers Rupert Murdoch. Voormalig hoofdredacteur Rebecca Brooks kon gisteren weinig inhoudelijk zeggen... omdat inmiddels een strafrechtelijk onderzoek tegen haar is gestart. Amsterdam heeft een uh, nieuwe eetclub voor mensen die wel een risicootje durven te nemen. De Overdatum Eetclub. Klinkt goed hè? Wie komt eten moet eerst in zijn eigen koelkast op zoek naar voedsel dat over de datum is. Van al dat ingezamelde eten wordt dan een maaltijd gekookt. Colette van Nuenen ging naar de eerste avond van de Overdatum Eetclub. En dan hebben we nog uh, liefhebbers nodig voor de knoflook. Ja, Om knoflook te pellen bedoel je? Uh, ja, en te snijden in uh, gewoon kleine stukjes. Die wordt uh, gepureerd en die gaat dan door de soep heen. Dat was de bedoeling dat iedereen die ook iets meenam, hè? Ja, zeker. Ik heb dit, surimi, maar ja. zwaar over de datum. <laughs> omdat ik ze eigenlijk niet zo lekker vind. Uh, 4 juli. Wat zou jij zeggen van Cerimistex van 4 juli? Nou ja, dit is sowieso al zo kunstmatig uh, gefabriceerd. Dat het al vol zit met kunsten. Nou, dat ruikt naar zee, dus het, uh, ik eet het. Nou, is echt helemaal goed. Ja, zo hoort hij te smaken, hè? Absurd, hè? De chef-kok is Tinda van Smorenburg. en Ze heeft een tafel vol met uh, spullen die over de datum zijn voor zich staan. Hij gaat nu nadenken wat ze daarmee gaat doen. Kun je er wat mee? Ja, ik ben nu nog een beetje... Ik zie witte wijn, half flesje. Pelpinda's, ananas, ik melk. Ik zie uh, Thaise aubergines. Nou, dat, dat, en, en een Thai potje met uh, groene keur in. Dus ik heb meteen heel erg zin, en linzen... om toch iets thaise te gaan maken... Dus één teentje knoflook per persoon, denk ik. Veertig teentjes. Hoe lang ben je al bezig? Nou, dan een half uurtje, denk ik. <laughs> ja. De bedoeling is dat iedereen zelf eten meeneemt, zelf het meegaat bereiden ook. Ja, en daarbij, deze knoflook was absoluut niet oud. Het was een hele verse knoflook, dus iemand speelt hier vals. Hé, hey, de volgende lading. <laughs> Willem Veldhoven komt binnengereden op zijn bakfiets. Hij is van de culturele organisatie MediaMatic, de directeur daarvan. En het idee is ook een beetje van u, hè? Hoe kwam u op het idee? We hebben een tentoonstelling, het de Resistance hier. En die gaat over verzetsverhalen. En dat zijn allemaal van die indrukwekkende verzetsverhalen. Ja, dat je als gewone welvarende Hollander af en toe denkt van... wat moet ik eigenlijk zo? Maar dat verzet, dat begint eigenlijk overal in de wereld op dezelfde manier. Namelijk dat je denkt, wacht even... Waarom doe ik hier eigenlijk aan mee? Wat is dit? Wat gebeurt hier? Ja, dat, uh, dat hebben heel veel Nederlanders tegenwoordig met die datum op hun pak yoghurt. Dat als de datum vorige week vrijdag is, dat ze dan denken... Hm, dat moet ik niet openmaken, dat is eng. Ik dacht eerlijk gezegd ook meteen aan honger in Afrika. Wij ja, gooien natuurlijk. spullen weg terwijl de mensen op zeven uur vliegen omkomen van de honger. Dat is hetzelfde idee, namelijk dat voedsel iets is van waarde. En dat het wegflikkeren van voedsel, wat wij hier in Nederland heel veel doen... Hè, wij gooien. Uh, gemiddeld meer dan 100 kilo goed eten weg per persoon per jaar in Nederland. En ja, dat is natuurlijk een erg pijnlijk besef. Maar nou, daar kan ik hier nu even niet meteen wat aan doen... behalve geld overmaken naar Giro 555. Maar met elkaar stilstaan bij dat eten en zeggen... oh, het, wij kunnen het ook verminder... Uh, is een manier om bewuster om te gaan met die feiten. En daarom doen we dat natuurlijk ook, ja, zeker. Dames en heren, um, dit is het voorgerecht met uh, allerlei lekkere dingen die jullie meegenomen hebben. Uh, het is een uh, Italiaanse broodsoep en een Portugese garnalensoep met koriander en um, wijn en heel veel knoflook. Eet smakelijk. Zijn ja, veel Dan weten we niet of ze het binnengehouden hebben. Nou ja, de volgende over Datum Eetclub is volgende week dinsdag in Media Bank in Amsterdam. Het NLS Radio 1-journaal Sport. 16e etappe in de Ronde van Frankrijk is gewonnen door Thor Hueshoft. Noorse wereldkampioen die de sprint won van kopgroepje... boekte zijn tweede rit in deze tour. Het grote spektakel vond plaats in het peloton. De Spanjaard Alberto Contador viel aan in de beklimming van de Col de Mans. En alleen Del Evans en Samuel Sanchez konden de Spanjaard volgen. Luxemburgse broers Sleck waren in Gap de grote verliezers. en die vooraf de grote favoriet, moest ruim een minuut toegeven. I am uh, I'm pretty disappointed, but more in, uh, I mean, is this really what people want to see? Uh, actually, a race decided in a downhill, if, uh, I don't know. I don't think that that's what, uh, I think the parkour is really bad chosen today. We don't want to see uh, riders crashing or riders yeah. taking risks. Uh, everybody has family at home and a uh, finish like this should not be allowed. En die Slek dus behoorlijk teleurgesteld. Maar vooral ook in het parcours. Hij vond dat zo'n gevaarlijke afdaling niet naar de finish moest leiden. Tja, de Fransman Thomas Puclair behield de gele trui. Maar Cadell Evans klom naar de tweede plaats ten koste van Frank Slek. De beste Nederlander in het algemeen klassement is Roper Ruig. Hij had ook een goede dag. Limburger uit de Soleil ploeg reed attent mee en klom naar de negentiende plaats.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 Veranderingen in het algemeen klassement. dus, Maar in de andere ranglijsten veranderde er nauwelijks iets. De Belg Jelle van Endert behield de bolletjes trui. De Brit Cavendish bezit nog steeds de groene. En ook in het jongere klassement verandert niets. De Colombiaan Rigoberto Uran behoudt het wit. De mannen-estafetteploeg heeft zich verzekerd van deelname... aan het wereldkampioenschap atletiek volgende maand in Zuid-Korea. Mike van Kruchten, Patrick van Luik, Brian Mariano en Chorani Martina... kwamen in het Italiaanse Lignano tot 39 seconden en 900ste. En dat is precies 100ste onder de limiet. Dat was de eerste keer dat de atleten in deze samenstelling in actie kwamen... volgens Patrick van Luik valt daarom nog wel het een en ander te verbeteren. Nou, het was een, een, een, een aardig zware race. Een aardig uh, slorige race. Uh, we hadden veel uh, beter kunnen doen. De wissel van mij op uh, Brian had beter gekund. En die van Brian op uh, Serena had ook beter gekund. En uh, ja, die van Meitje van op mij was op zich wel oké. Okay. Maar die kan nog wel scherper en harder. Dus uh, al met al uh, valt eigenlijk nog veel winst te halen uit die wissels. Dus we kunnen zeker een hele mooie tijd lopen uh, dit jaar. De wedstrijder in Lignano wist ook Oscar Pistorius zich te plaatsen voor het WK... door een nieuw persoonlijk record op de 400 meter te lopen. De zuid afrikaan staat bekend als de Blade Runner... omdat hij geen onderbenen heeft en daarom gebruik maakt van twee protheses. Het voetbal. PSV heeft in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen voor het eerst een wedstrijd verloren. Valencia, dat als derde eindigde in een Spaanse competitie, was in het Oostenrijkse Wolfsberg met 2-0 te sterk. Wedstrijd om de Supercup in Turkije tussen Fenerbahce en Beziktas gaat volgende week zondag niet door. De Turkse voetbalbond heeft dit besloten vanwege het omkoopschandaal... waarbij een groot aantal clubs, bestuurders en spelers is betrokken. Moedelijk worden de start van de competitie uitgesteld. Nog het laatste voetbalnieuws uit Zuid-Amerika. Oude bekende heeft Uruguay naar de finale geschoten... van de Copa America in Argentinië. Voormalig Ajaxiet Luis Suarez zorgde met twee doelpunten... voor een 2-0 overwinning op Peru. Tegenstander van Uruguay in de finale wordt de winnaar... van die andere halve finale tussen Paraguay en Venezuela. Die wedstrijd wordt trouwens vanavond laat gespeeld. Radio 1, het NOS-journaal geweest, hier is Ewout de Jong. Goedemorgen. De politie heeft vier Nederlanders opgepakt... die betrokken zouden zijn bij de hackersgroep Anonymous. Daarnaast werden 16 Amerikanen en één Brit gearresteerd. Over de identiteit van de vier Nederlanders is nog niets bekend. De politie houdt een proef met het op straat afnemen van vingerafdrukken. Ongeveer 125 politiemensen kunnen met een mobiel apparaat digitaal vingerafdrukken aflezen en doorsturen naar een landelijke database. De apparaatjes worden onder meer gebruikt voor het intensiever controleren op illegale vreemdelingen.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 En de Europese Unie hoopt voor de herfst tot een nieuw akkoord met de Amerikanen te komen... over het doorspelen van gegevens van vliegtuigpassagiers. Nederland en sommige andere Europese landen vinden de bestaande afspraken te ver gaan. Zo moesten gegevens over Europese reizigers 15 jaar worden bewaard. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is de komende dagen wisselvallig zomerweer met van tijd tot tijd enkele buien. Vandaag begint de dag vrijwel droog. Slechts lokaal valt nog wat lichte regen. Vooral in het westen zijn er vanochtend zonnige perioden. In het oosten is meer bewolking, maar later in de ochtend... breekt ook daar de zon steeds vaker door. Vanmiddag ontstaan er enkele buien met in het zuidoosten en oosten kans op onweer. De buien worden afgewisseld door zonnige momenten. Bij een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind... wordt het 19 graden aan zee tot 22 graden in het binnenland. Morgen verandert er vrij weinig aan het weerbeeld. Het is wisselend bewolkt en in de loop van de dag... neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Het wordt gemiddeld 19 graden. ABB verkeersinformatie Er staan twee files op de A7 van Horen naar Amsterdam... voor Afritweide-Wormer, 4 kilometer. En op de A8 richting Amsterdam voor Knoop het 2 kilometer. Goedemorgen, het is 4 minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Veel Nederlandse wielerfans zijn onderweg naar... of staan al op de Alpe d'Huez, de Hollandse berg in de Tour de France. Vrijdag zal die pas beklommen worden door het wielerpeloton... en de BOVAG helpt al die toeristen daarbij. U hoort daar straks meer over. Ja, want we gaan eerst naar uh, Maino Remmers. Volgende week woensdag. Tijdens uh, rijden de Tour de France renners de traditionele 8 van Gaam. Daar komt nog eens bij dat dit dorp officieel... het geografisch middelpunt van de Benelux blijkt te zijn. Om dat feit te markeren zal tijdens de wieleronde op deze plek een kunstwerk worden onthuld. Maar er schuilt een altijdje onder het gras. Ja, we staan hier op de rotonde. En uh, deze rotonde ja, die ligt nagenoeg op het middelpunt uh, van de Benelux. En wij baseren dat op, uh, ja, op een commissie uit uh, 1822 onder leiding van generaal Mann. Die het middelpunt van de Benelux heeft berekend. U gaat terug naar de tijd van Napoleon ervoor. Het begint in, uh, in 1822. Toen is al berekend dat dit uh, het geografische middelpunt zou zijn. En in die tijd is de Benelux qua omvang niet of nauwelijks uh, veranderd. En, dat en toen wordt... kwamen de kaarten ook. Toen kwamen de kaarten ook, ja. Tien jaar zijn ze er al mee bezig in Kaam. Met dat middelpunt van de Benelux. En daarom komt er ook een kunstwerk. Want... Het middelpunt ligt pal tegenover de galerie van Barry Martens uit Kaam. We gaan Nederland, België en Luxemburg gaan uitbeelden. U hebt daarvoor drie kunstwerken ontworpen. Ja. U hebt, het zijn een soort ja, poppetjes, mag ik niet zeggen, dus nee, dat knippen nee, we eruit. Het. Maar het zijn happy peoples, een soort mannetjes, he, figuurtjes. Mensen. Drie beelden van een kleine vier meter hoog symboliseren in Nederland... een beeld van Nederland, een beeld van Luxemburg en een beeld van België. Dus drie happy peoples. En die symboliseren dan het middelpunt van de Benelux. En wordt onthuld, nog voor de wieleronde de acht van Kaam wordt gereden. Dus dat is al heel binnenkort. kort. Het wordt onthuld, uh, net voor de profs, om kwart voor zeven... door de drie nationale kampioenen van de dames. Marianne Vos gaat het onthullen van Nederland. De Belgische kampioenen en de Luxemburgse kampioenen is de bedoeling. En dan de profs gaan ook hier vertrekken met de startschot van de burgemeester. Maar goed, als wij hier staan zou je ook kunnen zeggen... de hele wereld ligt om Kaam heen als je rondkijkt. Dus uh, ja, gekker zou het bijna niet kunnen zijn hier. Ze zijn er dol enthousiast over in Kaam. Ik wil de pret dan ook niet bederven, maar ik moet tussendoor voor deze reportage toch ook nog... 30 kilometer oostelijker in het Brabantse Moergestel zijn, gemeente Oosterwijk. Burgemeester Hans Jansen beweert namelijk dat het middelpunt van de Benelux in zijn gemeente ligt. We hebben er niet eens zelf om gevraagd. Het bureau van de Benelux kwam met de heugelijke mededeling in de gemeente Oosterwijk... Leuk nieuwtje, jullie liggen in het hart van de Binnenlux. We hebben dat door het kadaster op verzoek van Alphenkaam laten bepalen. En, maar er kwam Oosterwijk uit en niet Alphenkaam. En uh, toen dachten wij, nou, dat is een geweldige opsteker voor 800 jaar Oosterwijk... om dat het komend jaar te gaan vieren. Luxemburg 317, Brussel 132. Een echte awb paal met de wit-blauwe streep erop. Uh, wat hier in ieder geval meteen zichtbaar is, uh, dit is het uh, middelpunt. Uh, hier... Uh, kun je afstanden afleggen hè, naar, die, naar die hoofdplaatsen van de Benelux. Kaan pakt de geschiedenis erbij van 1815. Na Napoleon waren er kaarten nodig. Dat besefte men in de Nederlanden. Ja, en dan, daarna heeft onze overheid het kadaster opgericht... om alle disputen over dit soort kwesties eh, eens een keer tot een einde te brengen. En dat is denk ik eh, de geschiedenis sindsdien. Dat wij een officieel meetinstituut hebben voor dit soort dingen. En die hebben ons gemeld dat dit dat de dat hier is. is. Ja, nou goed, en daar gaan we dan maar eens even vanuit. En daar zijn we vervolgens trots op. Niet gezocht en toch gekregen. Ja, maar het staat er duidelijk beschreven... dat kadaster geen officieel document is. Zelfs als je op de site gaat van Oosterwijk. Dus eigenlijk zeggen ze zelf dat het niet officieel is. Kijk, we zijn weer meteen terug in Kaam nu, hè? dat is duidelijk. Ja, ja, ik hoef maar even op Google Maps te, te drukken. Ja. Ik zal het eventjes voordoen. En dan eh, één, één druk op de knop, middelpunt Benelux. Dan gaat hij zoeken... En jou op de rotonde, denk aan. Maar meneer Nuit, als burgemeester moet ik zeggen dat uw collega... die heeft de staatssecretaris op bezoek gehad. Die hebben een prachtig awb paal daar staan. En dat is het, zeggen ze in Moergestel, gemeente Oosterwijk. Ja, de vraag is of de gemeente Moergestel of de gemeente Oosterwijk die een beetje voor paal staat met dat paaltje. Als hier hele mooie kunstwerken worden gerealiseerd. En ik moet zeggen, ja, ook de commissaris van de koningin... Ja, is er een beetje mee in verlegenheid gebracht, maar heeft tegelijkertijd gezegd... hoe meer middelpunten onze provincie Brabant telt, hoe mooier dat is. En dit is toch wel het mooiste middelpunt dat we in Brabant kunnen realiseren. Hebt u de burgemeester Hans Jansen van Oosterwijk Moegessel nog uitgenodigd voor de onthulling toevallig? Ja, maar hij was verhinderd. En ik had hem graag hier aanstaande woensdag. Jammer nou, hè, dat hij niet kan komen. Ja, jammer. Maar ja, vakantie is vakantie, hè. Ah, maar hij komt wel een keer nog naar het mooiste windelpunt van de benelux in ben ik, ben ik van overtuigd. Ik misschien wel een keer stiekem voorbij fietst. <laughs> een verslag van Stad van uh, Mino Remmers. Rupert Murdoch stond gisteren in het middelpunt van de belangstelling... toen hij zich moest verdedigen voor een Britse parlementaire commissie. Het schandaal rondom het imperium van de Australische mediamagnaat... wordt ook in zijn geboorteland op de voet gevolgd. Onze correspondent in Sydney, Robert Portier. Um, Robert, hoe berichten Murdochs eigen kranten in Australië... dus vandaag over zijn optreden? Nou ja, zijn eigen kranten zijn eigenlijk heel erg voorzichtig. Als ik kijk naar de belangrijkste kranten in het land, die Australian... Uh, dan merk je dat die alleen maar een opzomming geven van de feiten. Nou, dat is voor Australische media niet zo gebruikelijk. Die hebben meestal hun mening heel snel klaar. Ook sensationele kranten, zoals de Daily Telegraph... Die hebben vooral aandacht voor de gooien, maar eigenlijk minder voor het, uh, voor het verhoor. En de Herald Sun die heeft eigenlijk alleen maar de verklaring letterlijk afgedrukt. En verder geen enkel redactioneel eromheen gedaan. Nou, als je dat afzet tegen de uh, andere kranten, uh, nou, die, die uh, geven onmiddellijk gas. En uh, die, uh, dat zijn natuurlijk ook de concurrenten. Maar uh, die vonden eigenlijk dat het verhoor natuurlijk niet goed was. Dat hij er niet goed afkwam. We hebben allerlei experts aan het woord. Maar niet de kranten van Murdoch zelf. Hm. En de Australiërs zelf, hebben die het verhoor gevolgd? Hoe is er gereageerd op wat er gezegd is? Nou ja, ze konden het wel volgen, want uh, de grote nieuwsstations hebben allemaal extra programma's ingelast om het verhoor live uit te zenden. Uh, er uh, zijn natuurlijk allerlei uh, meningen gepeild na afloop. De gemiddelde Australiër die, um, um, die heeft niet alleen twijfel over Murdoch zelf... Maar in het algemeen nu over journalisten. Want zegt men, het blijkt maar weer eens, dat die het niet zo nauw nemen met de ethiek. Ja, wie moeten we nog geloven? Uh, dus het gaat niet alleen over Murdoch hier in Australië, maar eigenlijk ook wel over de journalistiek in zijn geheel. Zijn macht, Rupert Murdochs macht in Groot-Brittannië, lijkt wel af te brokkelen. Hoe is dat in Australië? Hoe is zijn greep op de Australische media? Oh, die is nog altijd heel erg groot. Vergis je er niet in, hè? 75% van alle kranten die worden uitgebracht in de grote steden. ...is in handen van Robert Murdoch. En daarnaast is er nog één ander uh, machtsblok, Fairfax Media. Nou, je merkt gewoon dat uh, die uh, machtsblokken in staat zijn om uh, politieke discussies enorm te beïnvloeden. Vandaar dat deze week ook een oproep kwam om te kijken naar uh, de verdeling van, uh, van uh, eigendom. Uh, en dat men toch bang was dat uh, de clustering van, van die belangen ook leidde tot een gebrek aan diversificatie in de media. En daarnaast is er, net als in Engeland natuurlijk ook hier, discussie over de te nauwe relaties tussen journalistiek en de politici. Waarvan men zegt, ja dat is niet goed. Er wordt te veel uitgeruild. En er kunnen gewoon een aantal dingen misgaan die niet zouden moeten gebeuren. En um, ja, we krijgen natuurlijk dagelijks berichten over uh, dat afluisterschandaal vanuit Groot-Brittannië. Hoe zit dat eigenlijk in Australië, in de Australische media? Wordt daar gebruik gemaakt van dezelfde afluisterpraktijken zoals de krant News of the World heeft gedaan? Ja, dat is eigenlijk de grote vraag die de mensen zich hier stellen. Direct na het bekend worden in ieder geval van het schandaal, uh, kwam de hoogste baas van Nieuwskorp hier in Australië in een interview uh, naar buiten. Hij, hij vertelde dat hij uh, van plan was om een intern onderzoek op te starten, dat wat hem betreft uh, niet zou mogen dat het hem ook nooit, uh, uh, of tenminste dat hij niet de indruk had dat het ooit was gebeurd uh, bij een van zijn kranten. Maar nou goed, dat neemt natuurlijk uh, een niet weg dat veel mensen geen vertrouwen erin hebben dat het ook daadwerkelijk niet is gebeurd zoals deze meneer beweert. En om in eigen in de eigen organisatie te gaan kijken nou, of dat allemaal wel klopt, ja, dat vindt men toch eigenlijk ook wel een beetje een beetje vervelend. Uh, en zelfs als er uitkomt uh, dat er geen afluisterpraktijken zijn geweest, ja, uh, als je kijkt dat uh, tien jaar geleden deze, uh, dezezelfde organisatie ...tijdens de verkiezingen beide kandidaten heeft aangeboden om in alle kranten uh, uh, pro die kandidaat te schrijven... ...maar nee. dan moest je wel even 500.000 dollar overmaken... ...dan geeft dat al aan hoe ze werken, hoe ze die, die politiek beïnvloeden. En het is dan ook niet zo heel erg raar dat uh, deze week uh, toch heel specifiek wordt gevraagd om eens dieper te gaan kijken naar uh, ja, hoe die twee met elkaar verweven zijn hier ja. in Australië. Nou, wordt vervolgd ook dus in Australië. Robert Portier vanuit Sydney. Dank je wel, Robert. Nou, we nu terug naar de Alpe Dues. Uh, vrijdag staat hij op het programma van de Tour, deze Hollandse berg. En er zijn ook al heel veel Nederlandse wielerfans... En die zijn uh, zelf naar boven gegaan om nu al een goed plekje te uh, bemachtigen voor de etappe. Maar dat naar boven gaan, dat gaat niet altijd goed. En daarom is de BOVAG aanwezig met auto en ook fietsmonteurs... om Nederlandse pechvogels weer op weg te helpen. In Frankrijk is Niels Hansen. Hij coördineert deze pechhulpdienst voor Nederlanders. Meneer Hansen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ligt hij erbij, de Alp? Nou, uh, in een dikke wolk vandaag. En uh, ik sta aan de voet van de Alp nu...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 de blaren zijn geprikt, de spieren gemasseerd, ze lopen weer. Nou ja, sommigen. Dag twee van de dagen zit dat zo meteen. Eerst maar eens even horen hoe het is op de weg. Edwin Gerritsen, zegt goedemorgen. Morgen Lara, Nou, er gebeurt heel weinig op de Ik weg. Ik wil zeggen, het is rustig. Hè? Ja, er staat maar één file eh, op de A8 richting Amsterdam... voor knoop Koenplein drie kilometer. Blijft dit zo, Edwin? Ja, er gaat niet veel uh, bijkomen vanochtend. Uh, ja, de files die er staan, zullen bij Amsterdam staan... en er staat hooguit 30 kilometer rond half negen. Prima, even tot later. Tot straks. Dit is het NOS Radio 1-journal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het wordt morgen een belangrijke dag voor de Europese Unie. Want lukt het de Europese regeringsleiders om een oplossing te vinden voor de Griekse schuldencrisis en sowieso de crisis rond de euro? Hoe voorkomen die regeringsleiders bijvoorbeeld dat die problemen overslaan ook naar die andere Europese landen? NOS doet verslag van deze belangrijke top, maar daarnaast willen we ook weten wat u belangrijk vindt. Wat zou u bijvoorbeeld vragen aan minister de Jager van Financiën? Wat wilt u weten over de banken? Welke vragen moet premier Rutte namens u stellen... als hij met andere regeringsleiders rond de tafel zit in Brussel? Stel dus uw vraag en stuur hem op naar de NOS. Wij gaan dan de antwoorden zoeken. U kunt die vraag achterlaten op onze website, nos.nl. Of u kunt ook twitteren. Onze account is NOS Radio 1. Add your light to mine, baby, or u? Lucky soul. Ja, tien minuten voor zeven is het. U luistert naar het uh, NOS Radio 1 Journaal. We gaan weer lopen. Meer dan 1200 lopers doen dat niet vandaag, gaan niet meer van start. Dag 2 van de Vierdaagse is begonnen, ook op uh, Camping Vossendijk in Nijmegen. Ja, de mensen om hem heen horen deze wekker wel. De man zelf, die het licht snurkt, hoort het blijkbaar niet. De buurman zegt dat hij last heeft van zijn teen... en dat hij wellicht vandaag niet zou starten. Dat is hem in ieder geval uh, geadviseerd. Grote camping, uh, allemaal tenten, uh, allemaal caravansen... ook op de voetbalvelden hier uh, in Nijmegen. Twee kilometer van de startplek uh, vandaan. Goedemorgen, lekker hoesten. Goedemorgen, ja. Goed geslapen? Ja, we hebben goed geslapen allemaal. We, vader en? Twee dochters. En die lopen een beetje mank. Ja, ja. ja. Ze zijn nog een beetje moe, hè? dat is altijd. Als je een stuk gelopen hebt dan, uh, en je hebt gerust... dan moet je er weer eventjes inkomen. Dan komt het op neer eigenlijk. Ja. Wat voel je nou precies? Want je schoenen zijn nog een beetje open... maar je sloft een beetje zo over de camping. Ja, pijn. En waar voel je die pijn? In mijn hielen. bij je zus? Bij mij gaat het wel. Jij ziet er weer heel slaperig uit. Valt wel mee. Oh, je ziet jezelf niet. Je ziet er heel slaperig uit. Wat denk je, dat, je dat, het, dat het dan nog lukt? Want als het echt zeer doet uh, en die schoenen gaan dicht. Mm, ja, ik ga het proberen. Eerste keer? Ja. Sterke dochters? Ja, ja hoor, zeker. Want we hebben best wel aardig getraind. Dus het is nu alleen... Uh, ja goed. Je wordt morgens weer wakker met een beetje spierpijn en uh, pijn in je voeten. En dan moet je weer een half uurtje lopen voordat je daar doorheen bent. En dan kijk ze aan alsof dat geen enkel probleem is. Ja, nou ja. Als we eenmaal lopen en uh, je, je ziet al dat feest weer... Dan, uh, dan ben je dat toch wel weer vergeten. Toch? Al die drukte muziek. Ja. Ja. <laughs> ja. Alle tenten zijn een beetje nat. Wasrekjes staan buiten met de theedoeken en de handdoeken. Daar ja, te drogen, maar die zijn dus vannacht uh, nat geworden. En mensen die zich een beetje aan het uittrekken zijn... Oh, ik zat even wat in elkaar, Maar uh, het is even wat ochtendstijfheid, maar dat gaat er zo wel weer uit. Alleen in de rug? Of de rug. ook in de voeten? Nee, de rug. Alleen de rug. Ik zeg voeten en daar zitten van die kroks aan en ik kijk naar uw hielen. Dat is preventief. Ja? Uh -huh. Ja, ik tape ze preventief. Dat voorkomt de blaren en dat werkt fantastisch bij mij. Ja, absoluut. Heerlijk hier op de camping? Het uh, is uh, prima. Het is goed hier. We komen hier al voor het zevende jaar, dus dat gaat... Uh, dat gaat helemaal goed. Dicht, maar wel heel erg nat. Ja, wel een beetje nat, maar gisteren was het geweldig weer. Hebben we hebben hartstikke getroffen en uh, nou, vandaag gaat het ook vast helemaal lukken. Ja, zo praten dus ik zelf moed in. Ja, tuurlijk. <laughs> tuurlijk, dat moet ook, anders kun je beter niet beginnen. Ja. Mooie witte sokken zitten eronder ook. Ja, ze zijn nu nog mooi wit, ja. Als ze een beetje tegen zit, dan uh, zijn ze niet wit meer straks, maar ja... Allerlei tape en allerlei onder, andere dingen eronder. Wel blarenpleisters. Maar uh, ta ik tape nooit. Nee, blarenpleisters heb ik wel. De, maar dat is alleen maar preventief. Blaren heb ik eigenlijk niet. Maar ik heb een paar drukplekken om te voorkomen dat. En dan smeer ik dat erop. En gaywall. Dat ruikt u misschien wel. Dat is een... Uh, oh, mag ik mag natuurlijk geen reclame maken. Maar <laughs> dat smeer ik mijn voeten mee in. En... Uh, het ja, Het is niet zo dat ik u ochtends vroeg. Dit is al heel wat, maar dat ik u ochtends vroeg ga vragen, mag ik uw voeten even ruiken? Nou nee, dat zou ik ook zeker niet doen. Het trouwens nu nog schoon hoor. Ja. Ze zijn nu beter te ruiken dan vanmiddag, denk ik. Okay. <laughs> en dan toch nog even gaan kijken bij de man die uh, licht aan het snurken is. Zijn lekker, die doet het in ieder geval nog steeds. En onze collega Dion straks loopt ook de vierdaagse. Uh, Dion, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hoeveel kilometer al onderweg? Nou, ik ben pas een half uur geleden gestart, dus wat zal het zijn? Ja. denk zo'n zo twee, drie. Oh, okay. Dan ben ik optimistisch, ja, denk ik. Ja. Dus ik heb nog heel wat uh, kilometers te gaan. Ja. En hoe is het met jouw ochtendstijfheid? Eigenlijk wel heel erg goed. Ik uh, vertelde gisteren natuurlijk al over alle maatregelen die ik getroffen had uh, uh, bij mijn voeten. Tapen en uh, de watten tussen de tenen. En uh, wat zalf eroverheen. En ik moet eerlijk bekennen dat het uh, best wel goed werkt. Ik voel me eigenlijk al heel erg fit, fitter dan mijn zusjes uh, die ik net hoorde. Ja, <laughs> en ik lees ook op, op Twitter en Facebook uh, van mensen die, uh, ik zei het eerder in de uitzending al, echt van beeld tot teen spierpijn hebben. Uh, heb jij daar ook last van of heb jij je gewoonweg beter voorbereid? Ja, ik uh, moest gisteren al heel eerlijk bekennen dat ik... Niet zo heel erg veel had getraind. Uh -huh. Ik denk dat ik gewoon heel erg veel geluk heb. Want ik heb op dit moment nog geen spierpijn. Maar goed, nog drie dagen te gaan. Dus uh, wie weet. Maar is dat gewoon als je, ja, als je je misschien wat minder goed hebt voorbereid. dat je inderdaad na dag één stikt van de spierpijn? Ja, en ik kijk hier nu even om mij heen. Ik zie ook al hier en daar wat mensen lopen. die wat, uh, wat stijver in de benen zijn. Maar als je dan een uurtje aan het lopen bent. De spieren zijn weer lekker warm. Dan uh, kom je wel weer lekker op gang. En dan gaat het ook alweer, hoor. Ja. Maar goed, als je dan weer gaat rusten, dan kom je weer het weer toe. Ja, dan, precies. Ja, dan is het opstarten wel weer een probleem. Ja. Gisteren was het uh, voorbereid uh, op weggaan voor de regen... met extra schoenen en extra kleren. Je had het ook bij je. Waardoor <laughs> mensen weer veel te zwaar sjouden en het weer warm kregen. Hoe is het nou vandaag? Heb je vandaag niks mee? Ik heb de droge sokken thuis gelaten. Ik heb twee poncho's minder in mijn tas zitten. <laughs> En ik heb zonnebrand meegenomen vandaag. Doei! Dat heb ik ook niet gedaan. No. Uh, dus ik was het een beetje verbrand. Um, dus nou ja, goed. Ze voorspellen volgens mij helemaal geen regen. Ik ga er ook nog maar steeds van uit. En uh, nou ja, ik, uh, ik blijf optimistisch. Het is nu gewoon lekker is bewolkt en wat zal het zijn? Temperatuur zo rond de. 15 graden. Nou, okay. Dat is gewoon ideaal uh, loopweer. En wat is nou de zwaarste dag? Is dat uh, dag 2 of uh, komt het later nog? Heel veel mensen horen ik zeggen dat op dag 3 is vanwege de heuvels. Maar ik vind altijd dat uh, dag 2 zwaarder is. Ik vind het altijd een saai parcours. En uh, je hebt toch nog twee dagen in het vooruitzicht. Dag 3 is juist leuk door de heuvels, vind ik persoonlijk. Mm -hmm. Dag 4, nou ja, laatste dag, die doe je dan nog wel even. Maar uh, dag 2, ja, dat is toch altijd zo'n dag hangt er net zo tussen en uh, ja dat is even doorbijten. Oké, okay. nou Dion, we wensen jou weer veel succes, maar we spreken je morgen. Ja, dankjewel. Oké, okay, tot morgen. Doeg. Doei. Het NOS Radio 1 de ochtendkranten. Man die gisteren werd opgepakt na een klopjacht voor de moord op zijn ex schoonouders in middelburg, heeft hen al eerder bedreigd, schrijft de Telegraaf. Fred B., want daar gaat het om, werd bij een begraafplaats gisteren opgepakt. En hij was al een bekende van de politie. Vorig jaar werd hij opgepakt omdat hij zijn toenmalige vriendin in elkaar had geslagen. Twee weken later stak B. haar huis in brand. De Telegraaf heeft trouwens ook foto's van de arrestatie... en van uh, deze Fred B. op de voorpagina. Uh, niet zo lang geleden had de man zijn ex-schoonvader verwond... toen hij met stoeptegels de ruiten van het huis in Middelburg ingooide. Volgens verschillende mensen in de omgeving van B. bedreigde de man regelmatig zijn ex-schoonouders. Het homostel dat vorig jaar werd weggepest uit de Utrechtse wijk... Ter weide, ziet mogelijkheden om de daders alsnog te vervolgen. staat in trouw. De twee hadden eerder geen succes bij de rechter... omdat het te veel tijd zou verstreken zijn... tussen de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 De gemeenteraad van Utrecht heeft vorige week in deze kwestie volledige openheid geëist. Burgemeester Wolfsen komt eind volgende maand met een overzicht. Volgens het AD klagen steeds meer Nederlanders over webshops. Krant schrijft dat naar aanleiding van een rapportage van de consumentenautoriteit. Verschijnt vandaag, u hoort daar later deze uitzending ook meer over. Afgelopen maanden kwamen duizenden klachten bij de toezichthouder binnen. Zo weigert een aantal shops om geld terug te geven aan klanten... die binnen zeven dagen een artikel terugsturen. Maar het gaat ook om klachten dat een product later is geleverd. Het belangrijkste is volgens de consumentenautoriteit dat klanten zich machteloos voelen als het misgaat. En dan komen ze bij de toezichthouder uit die over het eerste halfjaar... meer dan 10.000 klachten binnenkreeg. En dat komt volgens een woordvoerder ook doordat we meer online kopen. Zo kochten vorig jaar 600.000 Nederlanders voor het eerst iets bij een webshop. De beloningscode heeft bij ziekenhuizen nog geen succes, schrijft het Financiële Dagblad. De salaris van bestuursleden van ziekenhuizen bleef vorig jaar op hetzelfde pijl als een jaar eerder. Gemiddeld zo'n 240.000 euro.